Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse toezichthouder op medicijnen heeft de eerste coronapil goedgekeurd. Het gaat om Paxlovid van Pfizer. Het middel is bedoeld voor volwassenen die net positief zijn getest en bij een risicogroep horen. Volgens Pfizer vermindert de pil het risico op een ziekenhuisopname met bijna 90%. De VS heeft genoeg pillen ingekocht voor de behandeling van 10 miljoen mensen... In een asielzoekerscentrum in delft is gisteravond een bewoner zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft een verdachte aangehouden, dat is ook een bewoner van het AZC. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is nog onduidelijk. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. België komt met nieuwe maatregelen om de opkomst van de Omicron variant in te dammen. Vanaf zondag gaan bioscopen en theaters dicht, mag er geen publiek meer aanwezig zijn bij sportwedstrijden... en mogen klanten nog met maximaal twee mensen tegelijk een winkel binnenkomen. De maatregelen gelden tot eind januari en moeten ervoor zorgen dat de druk op de zorg beheersbaar blijft, zei premier De Croo. Bij Elspeet op de Veluwe is op de N310 een wolf doodgereden. Het is een mannetje, meldt de provincie Gelderland. Mogelijk is het een nakomeling van een roedel wolven op de noordelijke Veluwe. Het dier wordt voor onderzoek naar de Universiteit Utrecht overgebracht. In de Eredivisie zijn de afgelopen avond vijf wedstrijden gespeeld. Ajax versloeg in de eigen arena Fortuna Sittard met 5-0... en is nu zeker voor één dag koploper...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 Sin. As our sun begins to fade, and we made our love on wasteland land.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 Had the power to hurt me too. of fears Ten say This is an anthem for the war of yesterday This is an anthem for the rebel of my youth This is an anthem for the risk of It's yeah. yeah. to see you. Lekker samen zingen, ja. Kerstmis vieren wij niet alleen. Yeah. Op de slimme Daisy Ray Met z'n tweeën naar beneden met een appelbignet Kaas is er veen, ja iedereen mag mee Ook al zijn we met z'n tien en spelen samen die games ah, Raw Stars ben je niet meer alleen Van de kerststool krijg ik ook nog een snee En van die blauwe ballen heb ik ook nog wel twee Blauwe cadeaus, dus het is al vol aan Earl Grey Laat die phone in je zak, want het leven is hier Creatieve dingen maken met veel plezier Met de hele van we chaos praten wat een verdier. Ben met de kerstman, we hebben pak papier Wat een goede kerstman, het is niet zo meer Zoveel een sick job van de kippoelier We zijn samen opstappen, we zijn duur. De courier is select, gezelschap met gemeente team. Ik wil kerst met jullie vieren, bomen gaan versieren. Kerstmis is voor iedereen. Laat die kerst nu maar beginnen. Lekker samen zingen. kerstmis ben je nooit alleen, anders heb je een probleem. Waar pakken had jouw naam is gekozen? De kleinste dat te groot. Ik wil kerst met jullie vieren. Bomen oh, gaan versieren. Kerstmis vieren wij niet alleen. Ja, yeah. spelen spellen met kerst. Met de hey. hele fam. Jan, C-Monopoly, is of zie met die krans wat er wordt je dik van verbod op schijn tijd of we niet in de ban. maar deze kerst kijken we elkaar ervan. met de harren René, de dien rot gaan kom die blauwe pakjes springen en de is niet lang. ben weer braaf geweest mag mijn op schoot. ik lig onder de boom en wat houdt op de schot. sta open draai schrijf net top wat ik groot. sta open kijk mij want ik sta voor Hopen dat is zo kerst weet nooit hoe het loopt de taart de kerst. ik weet waar ik koop. René en de dien de boer wordt gesloopt. je komt een vers als je dan dansie bewoogt. met z'n alle kerstvieren wat het is. Ik wil de kerst met jullie vieren Bomen oh, gaan versieren Kerstmis is voor iedereen Laat die kerst nu maar beginnen Lekker samen zingen kerstmis ben je nooit alleen Anders heb je een probleem Wat pakken jouw naam is gekozen De kleinste pakjes maar ook de grootste Ik wil de kerst met jullie vieren Bomen oh, gaan versieren we spieren wij niet alleen! <middels>